Hij hey, is diezelfde meneer Weeglas... die bij Bas Roggeveld Kamers heeft gehuurd. Nee, hey, wat eigenaardig. Om dan zo opzichtig te gaan zitten snikken... midden in de kerk. Ah, ik weet het niet. Ik vind het toch allemaal maar wonderlijk. Zo'n jonge man die niets om handen heeft... en toch geld. En, en zich dan zo zit aan te stellen in ja, Misschien was het geen aanstellerij, tante. Maar was hij werkelijk geroerd? Ja, wie ja. weet wat hij allemaal op zijn kerkstok heeft. De mensen deden allemaal erg vriendelijk tegen hem. Nou ja, misschien kennen ze zijn verleden niet. Misschien is hij wel struikroos. Hé, hey, Santje, houd op, alsjeblieft. Geen verhalen, hè. Hey. Ik, ik, ik moet op baas Roggeveld toch eens over aanspreken. Uh, mag ik misschien nog om een kopje koffie vragen, tante? Vertien dan? Hoe heb ik het nu? Als je ergens de gast bent, wacht je tot je iets wordt aangeboden. Oh, nonsens. Als die jongen een kop koffie wil hebben, dan kan die daar gerust om vragen. Ga ik even inschenken? Ferdinand is mijn neef en bij zijn eigen tante is hij niet te gast. Hij, hij is hier thuis. Nou, nou, nou, je staat er wel goed op bij de dames, Ferdinand. Tante neemt onmiddellijk je verdediging op zich. Ja. Henriette haast zich om aan je verlangens tegemoet te komen. Hier is je Koffie. 15 en op wat voor een toon was dat gezegd. Dank je, Harriet. Ik moet zeggen dat het mij ook wat onwendig in de oren klinkt. Want van mijn lieve zuster ben ik dat niet gewend. Nou, oh, kinderen, dan... kinderen, oh, op met dat gehakken. <laughs> het is soms wel aardig, maar ik vind dat jullie veel te scherp worden. Dan... Ja, bedoel ik niet zo. Daar komt trouwens een rijtuig aan. Ja. Dat zal van meneer Van Balen zijn. Oh, ja, ja, een... ja. Zullen we dan nog. Uh, een... Ik zal niet meer gebruiken, kant. Een... Nou, de meisjes wel. Je ja, hebt graag voor mij, Betje. Ik nog even wachten wat meer van. van deze dagen hebben we tijd. hier zorg dat je precies om zeven uur weer hier bent. Precies om zeven uur. Ja, meneer. En kijk het toch goed naar. Ik vrees dat het heel wat te lijden heeft gehad. Ja, meneer. En het beide-handse paard breng je naar de smid en laat het opnieuw beslaan. Maar meneer, het, het paard is gisteren van. Jij brengt het naar de smid. Ja meneer. Het is net of ik altijd bediende moet hebben die mij tegenspreken. Ik heb duidelijk gehoord dat een van de ijzers los zit. Je brengt het naar de hoofdsmid en je bent om zeven uur precies weer hier. Ja meneer. Hm. Ja, goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Meneer Van Balen. Ik, ik had gedacht zo goed mijn tijd gepast te hebben. En nu is het al een kwartier na twaalf. Maar het zal wel in mijn horloge liggen. Het is alsof ik het altijd treffen moet dat ik een horloge heb. Maar, maar, maar, maar ja, de als de als tijd... u te laat bent, meneer Van Balen, dan ligt dat aan de tijd en niet aan uw horloge. We weten allemaal dat u een man van de klok bent. Ja, of aan de wegen... ...die mee belet hebben spoed te maken. Het is of ik het altijd moet even... En hoe maakt u het, kapitein Pulver? Ik hoop dat ik u geen belet doe. Zoals het mes tegen de oester oesterzij. Oh. Maar uw edel was zo vriendelijk mij uit te nodigen. Natuurlijk, en... natuurlijk. U bent mij van harte welkom. Maar, maar, maar gaat u toch allemaal zitten? U, u wilt wel koffie, meneer Van Balen. En u ook, kapitein Pulver? Ja, graag, mevrouw. Goed. Meisjes, willen jullie daar dan voor zorgen? Ja, mevrouw. Ja, mevrouw. En een pijp, kapitein Pulver. Nou, dat toch liever, mevrouw, zonder pijp. Mooi zo, mooi zo, mooi zo. Bedien u zelf. Zo, meneer Van Balen. En laat ik u dan nu eens voorstellen aan mijn neef Ferdinand. Zo, zo, zo, zo. Meneer Van Balen, het zou weer aangenaam zijn met uw kennis te maken. Ja, mag ik vragen of u al eerder iets aan de negotie gedaan hebt? Uh, wel, meneer Van Balen, dat is me ook een vraag. Uh, hoe zegt Rodriguez dat ook alweer? Uh, uh, Sankje? Uh, uh, nou ja, la, la, laat maar. Laat maar. Uh, meneer Van Balen, bent u dan vergeten hoe wij de voordelige oplossing... met de firma Bertini in Livorno aan Ferdinand te danken? Ja. een meesterstukje. Ja. Een zaak die moe ingewikkeld was en dat nog wel in een vreemd land... Dat hebt u goed afgebracht, meneer Huck. Maar ja, daar kwam meer rechtsgeleerdheid dan handelskennis bij te passen. Uh, mijn kennis van zaken is inderdaad nog maar klein, meneer Van Balen. Maar ik hoop bij u in de praktijk veel op te doen. Zo is het. De praktijk moet het hem doen. Ja. Ofschoon u niet bepaald op een gunstig tijdstip begint. De zaken zijn slap en de verdiensten naar verhouding. Het is of het mij altijd moet tegenlopen... Als ik al eens een speculatie waag... die andere tonnen gouds in de zak jaagt... moet ik mee met enkele procenten vergenoegen. Jullie kofflieden zijn al net als de boeren. Altijd klagen, al gaat het ze nog zo voor de wind. Zou de balans van dit jaar zoveel minder saldo opleveren dan vorig jaar? Daar valt nog niets van te zeggen. Nee, daar valt nog helemaal niets van te zeggen... En dan die fatale oorlog tussen Rusland en Zweden. Ik dacht in mijn onnozelheid dat het voor altijd goed vissen was in troebelwater. Onnozelheid? Ja, dat zegt u goed, mevrouw Huck. Wij Kooplieden leven op een vulkaan. Letterlijk en figuurlijk. Ha, figuurlijk kan ik me nog voorstellen. Maar... Uh, ja, ik dacht dat er maar weinig vulkanen in ons vaderland waren. De weg van Diemenbroch naar Weefs lijkt er al nog veel op. <lacht> ja, soms dacht ik dat ik het er niet levend af zou brengen. Ik ben ervan overtuigd dat mijn rijtuiger van gelust is. Er is een twist tussen de Engelanden en het zandpad. Wie voor de weg moet onderhouden? En aangezien ze niet tot overeenstemming kunnen komen, gebeurt er niets. Ach mevrouw, dat is allemaal nog niets. Als de patroon een reisje door Java had gemaakt... of alleen maar door Zweden, dan zou hij niet meer vragen. Ik herinner me dat ik eens dwars door Zweden gereisd heb. Op een plank op wielen. Oh. Hetgeen men daargens een kariool geliefd te noemen. Ja, en ja. tot voerman, een meisje van 15 jaar. Oh. Ja. Maar u bent toch zeker wie zij? Oh. Hoe kwam u dan door heel Zweden te reizen op, op een... Jazeker, mevrouw, ben ik zeeman, maar daarom. Ja, je... ja, ja, ja, die reis door Zweden was wel heel ongelukkig, <lacht> zoals u ons al eerder verteld hebt. Dat was het met recht, mevrouw. Dat zal ik niet gauw vergeten. Eerst die ellende met dat zure bier, toen tweemaal storm. Toen door een Russisch fregat nagezeten, en toen die reis op die plank. Ja, purper, <lacht> je hebt altijd tegenspoeden gehad, zo vaak je voor ons gevaren hebt. Als ik niet wist dat het jouw schuld niet was... en dat je een knap zeeman was... dan zou ik zeggen dat ik het altijd weer treffen moet. Meneer. Wel, meneer, u edele doet me blozen... zoals de kreeft zei tegen de braadpan. Maar dat alles was toch niks vergeleken bij wat ik heb doorgestaan... toen ik voor de West-Indische Compagnie voor... heb ik u dat wel eens verteld, mevrouw? Ja, zeker, Pulver, meer dan eens. <lacht> maar de meisjes en mijn neef kennen het verhaal nog niet. Misschien dat die het wel eens willen horen. Oh ja, ja. alsjeblieft, als, als, als, als u er ons een groot plezier mee. Nou, ik weet het goed gemaakt. Meneer Van Balen en ik hebben nog zaken te bespreken. Als jullie dan eens een wandeling door het park gingen maken, dan gaan wij in de zijkamer zitten. Wordt hier trouwens toch te warm op het terras. Zegt u dat wel, mevrouw? Het zweet lopen met permissie in mijn boord. Oh. Onder de bomen is het koeler. Zullen wij dan maar gaan, meneer Van Balen? Zeker, mevrouw. Ik heb de nodige papieren meegebracht, u Kom kapitein, u hebt ons een verhaal beloofd. Ja, kapitein Pulver, vertel, vertel het Vertel kapitein. U, daar onder de beuken zal het twee u met of zonder permissie niet meer in uw boord lopen. <lacht> uh, kom aan. Zoals de man zei tegen de nauwalaars. Laten we dan maar van val steken. Je moet weten dat het zo om en nabij de vijf jaar geleden is... dat ik voor de compagnie voer. Met de brik, de prins, de paard. De stempel Curaçao. Maar de, al die tijd voor de windgevaren... Het woeie een bramzeilkoelte. Genoeg om het schip in gang te houden. Maar meer ook niet. Ik was de kooi gegaan. En ik gist dat ik omtrent een uur geslapen had... toen ik plotseling hoorde roepen. Omlaag hou, schipper! Omlaag hou! Wat is er? Wie roept haar? Vandaar, schipper! Nou, wat is er? Zwaar weer op til, schipper! Ik kom! Heb je ooit zo'n regen gehoord, schipper? Al regelen het, ouwe wijven, met handspaken. Ben je bang voor een beetje regen? Nou, kom maar naar boven! Nou, wat zeg je ervan, schipper? heb uh, ik ervan gezegd? Huh? Het is mooi donker. En ik hou niet van die hoge zee zonder dat er wind is. Hoe laat is het? Vijf uur. Hm. Nee, het bevalt me allemaal niet. Het is mij! Geef hem een kat hand, Sander. Zand, ja, Sander. Alsjeblieft, kapitein. Ja. Nee. Een galjoen, zou ik zeggen. Van Spaanse makelij. Het houdt op met regenen, schipper. Ja, maar die gele streep daar aan de horizon bevalt me niet. En het is me te stil. <tie> Alsjeblieft, daar heb je het al. Bergje, hou je vast, Sander. Maar ik had de woorden toch niet uit mijn mond. Of daar kwam een golf zo groot... als ik van mijn leven nog niet gezien had. En voor ik mijn mond dicht kon doen lach ik al te water. Oh, ja. Toen ik weer boven kwam... zag ik mijn schippel op een goede afstand. Pulfertje, maat, dacht ik bij mezelf. Het is met je gedaan. Ja. Maar kijk, als ik zo dacht... voel ik me van achter beet gegrepen. Wat? Een haai, dacht ik. Oh. En ik dorst niet om te kijken. Oh. Hier. Hier, hier ouwe. Hou je vast. Ben jij het? Sander? Jazeker, ouwe. En het grote varkenslok heb ik ook bij me. Dat is ook overboord verboord geslagen. Linde maar op. Zo. Zo. Dat, dat is slim van je, Sander'tje. Maar, maar weet je ook waar de prins de paard gebleven is? De prins de paard heeft de benen genomen. Maar kijk maar eens achter je... Mrs. de die is dichterbij. Ja, je hebt toch gelijk ook, zandertje. We zullen zien of we hem kunnen praaien. Ja, hallo! En we hadden succes ook. Ja. Want na verloop van tijd merkten ze ons op. Ze zetten de sloep uit. En we werden aan boord gehaald. Oh, gelukkig. Eh, en daar zaten we dan. Aan boord van een galjoen dat van Cádiz kwam en naar Cartagena voor. En dat was toch al een eind uit mijn koers, moet ik zeggen. Ja, want zo'n galjoen is geen trekschaart waar je onderweg af kan stappen. Maar eh, kwamen jullie dan geen schip tegen, kapitein, dat je had kunnen overnemen... en naar huis had kunnen brengen? Ja, zeker kwamen wij een schip tegen. Maar daar begon de ellende pas goed. Had u het dan zo slecht aan boord van het Spaanse schip? Nou, slecht, slecht. Ik weet niet of de dames alles aan boord van een Spanjaard gevaren hebben. Nee, dat hebben we niet. Ik tenminste nooit. Jij, Henrië? Nee, ik heb ook nog nooit aan boord van een Spanjool gevaren. Juist. Yes. Dan kunnen de dames het ook niet weten. Oh, het waren geen kwaaie mensen. Maar iedere dag een schoteltje linsensoep waar hij voor bedankt zou hebben. Een visje dat in zijn eigen staartbijk. Dat lijkt me niet aantrekkelijk, meneer. Een visje dat in zijn eigen staartbijk. Maar uh, u kwam een ander schip tegen, zei u, kapitein Pulver? Juist, meneer. En dat was nou juist als ongeluk, zoals ik al zei. Ja. Want om het kort te maken, zoals de beul zei tegen de veroordeelde, <laughs> dat schip was een zeerover. Oh. Nou, nou moet ik zeggen, ze waren niet bang, die Spanjolen. Het was een schip met twaalf stukken. En wie van de bemanning niet aan de stukken stond, was gereed met hartsvangers en handspaken. Maar ja, waar er geen schijn van kans. Dat schip was al gauw geënterd. En vlugger dan ik het u kan vertellen, lag de helft van de Spaanse dons al op hun rug naar de wolken te staren. En, en was u zelf opgedeerd, kapitein? Een kogel door mijn hoed, meer niet. Dat mag dan toch wel een wonder heten. Ja, u kijkt naar mijn omvang, mevrouw. Ja, wat zal ik zeggen. Misschien was ik door het slechte eten in die zes dagen al zo afgevallen... ...dat de kogels we niet konden vinden. Maar er is een oud gezegde. Iedere kogel heeft zijn opschrift. En mijn naam stond er zeker niet op. En die van Sander ook niet. Want we waren beide ongedeerd. En dat mag zeker een wonder heten. Ik had mijn handspaak neergelegd, ziende dat alle tegenstand verder nutteloos was. Maar Sander niet. Sander was een jonge opvliegende kerel en die nam het niet. Hij vroeg ook de roverskapitein af en schreeuwde: Hier weer kind. Ik? Nou ja, nou ja, ja bent... nou ja, kapitein, u hoeft ons de uitdrukkingen niet in alle nauwkeurigheid weer te geven. Ja, ah, dat zeg je nou, Signeur. Ja. Ja, maar die uitdrukkingen hebben Sander en mij toch het leven gered. Het leven gered? Hoe kan dat nou? Daar kom ik nog op terug, mevrouw. Maar ik was nog bij Sandertje gebleven, nietwaar? Ja? Goed. Die zeeroverskapitein greep Sandertje bij zijn wambuis en stak hem recht vooruit. En hoe Sander ook spartelde, hij had niks meer te vertellen. Was hij zo sterk? Een boom van een kerel, mevrouw. Maar een knappe vent. Met een houding als een admiraal en ogen als glimmende kolen. Karatschoo, riep hij. Ja, dat zal wel zoiets betekend hebben van geef je over. Nou, zover was Sander nou ook wel. We werden gemonden en op het roverschip overgebracht. Ja. Daar werden we in een hok gesmeten, samen met wat er van de Spaanse bemanning was overgebleven. Nou, ik wil daar niet veel over zeggen, maar een luxe hotel was het niet.